In Syrië geldt een staakt het vuren dat redelijk wordt nageleefd. Wel vecht het Syrische leger nog tegen rebellen die bij terreurgroepen als IS zouden horen. In Genève wordt onder leiding van de VN moeizaam onderhandeld over vrede. François Fillon blijft de Franse presidentskandidaat voor de rechtse partij Le Republicain. Het partijbestuur heeft na crisisberaad unaniem besloten met hem door te gaan. De partij roept Fillon op het conservatieve kamp nu te verenigen. Fion ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw jarenlang met belastinggeld zou hebben laten betalen voor werkzaamheden die ze mogelijk niet heeft verricht. Vanmiddag had Fion de aanhangers van zijn partij gevraagd om hem te blijven steunen omdat zijn eigen kandidatuur de enige legitieme zou zijn. Ook is er geen alternatief meer omdat oud-premier Juppé geen kandidaat wil zijn. Het aantal baby's dat in Italië wordt geboren is op een dieptepunt beland. Het is volgens het Italiaanse Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de eenwording van Italië in 1861. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw ligt in Italië nu op 1,3. Als redenen voor het relatief lage cijfer worden de stijgende voedselprijzen en de dure kinderopvang genoemd. In Nederland, waar het geboortecijfer ook daalt, ligt het aantal kinderen per vrouw nog op 1,7. lage geboortecijfer... ...leidt ertoe dat Italië snel vergrijst... ...met ruim 22 van de bevolking boven de 65... ...heeft Italië het grootste aantal 65-plussers van Europa. Het weer, het is overwegend droog en een graad of 6. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de 3 graden. Morgen veel bewolking met een kleine kans op een bui... ...maar de zon breekt vaker door dan vandaag en het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het in DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Cinema. En heel hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B en we draaien filmmuziek. En het tweede uur staan er de mooie soundtracks op de rol van onder andere... Alice in Wonderland, Danny Elfman, The Night Manager... De film Hugo, Howard Shore heeft de muziek gemaakt. Games of Thrones. Kindergartenkop. Live as we know. Nou, te veel om op te noemen. Maar we beginnen met de prachtige soundtrack: een fenomenale soundtrack. Alice in Wonderland, Danny Elfman, Alice Team. in Wonderland. Een film die aanstaande donderdag 9 maart op net 5 gedraaid wordt. Een film van Tim Burton met uh, stemmen uh, uh, uh, gespeeld door Mia Waskowski, Johnny Depp en Helena uh, Bonham Carter. Bijna 60 jaar na de eerste verfilming van Lewis Carroll's Alice Adventures in Wonderland mocht fantast Tim Burton voor de producent aan de slag met het glansnummer van de nonsensliteratuur. Burton ging akkoord met de zoete Disney toon en kreeg in ruil de vrijhand voor zijn vermaarde overdaad aan grillige decor's en bonte typetjes. De spanning is ver te zoeken, maar de film is een lust voor het oog. Oscars voor de kostuums en art direction. Afgelopen jaar, 2016, kwam er een de tweede deel, Alice Through the Looking Glass, was duidelijk minder. Maar in die eerste, als je de soundtrack ooit ergens ziet liggen, neem hem mee, want hij is zeker de moeite waard. Only a dream. Het laatste nummer uit deze soundtrack is Blood of the Jabberwocky. Ik zou zeggen de vijf sterren. Soundtrack. Dit is ZFM. Soundtrack. ZFM. En dit is muziek van de Night Manager. TV-serie die net is gaan draaien volgens mij. The Night Manager is een Brits-Amerikaanse miniserie uit 2016. Geregisseerd door Suzanne Bier. Een bekende uh, ja, regisseur van uh, ja, veel Zweedse films volgens mij. Deense films moet ik zeggen. En de zesdelige reeks is gebaseerd op een uh, spionageroman van de auteur John le Carré. Hoofdrollen uh, Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia Corman, Elisabeth de Bicke, en Tom Hollander. In Nederland wordt de serie uitgezonden op dit moment door de, ik dacht, Kado en CV. De Britse ex-soldaat Jonathan Pine wordt door Angela Burr, een medewerker van de Britse inlichtingendienst, gerecruiteerd om te infiltreren in de organisatie van de wapenhandelaar Richard Roper. En gedreven door zijn plichtbesef en wraakgevoelens doet Pine er alles aan om Roper te val te brengen. Muziek is van, even kijken, Victor Reyes. En dat is mooie muziek, er is dus mooie soundtrack bij. Dus we gaan nog even door met uh, muziek uit de The Night Manager Desk. We draaien muziek uit de Night Manager TV-serie de vrijdagavond om half negen, dacht ik altijd, begint, ik geloof zes afleveringen, de derde aflevering is aanstaande vrijdag, en dit is uh, Back to Cairo. bijzondere soundtrack, de soundtrack uit de Night Manager muziek Victor Reyes, een, een Spaanse componist. Dit is het laatste nummer Farewell. Mooi nummer ook. TV-serie The Night Manager. Uh, vanavond draaide er ook een bijzondere film op uh, RTL 8. De film heet Hugo. De muziek is van uh, Howard Shore. En daar ga ik wat muziek aan draaien. Ik zal zo het verhaal vertellen. The Chase. heet film. En het gaat over... Een, ja, je hoorde een accordeon. En als je een accordeon hoort in een filmmuziek, dan denk je natuurlijk meteen aan de stad Parijs. En dat klopt ook hier in dit verhaal, want het speelt in Parijs. Uh, een is stuit in Parijs uh, op een, een treinstation op een aan een lage wal geraakte filmpionier, George Melis. Uitstapje van de, veet, van de peetvader van de misdaadfilm, Martin Scorsese naar alle leeftijden. En 3D pakt erg goed uit. Dankzij adembenemende beelden uh, is het echt een prachtige film geworden. Aangrijpend verhaal en prima acteurs. Uh, zelfs uh, Christopher Lee doet nog mee als 90-jarige. Dus het is een film die de moeite waard is. Maar hij is al lang begonnen, dus ik weet niet. Hij is bijna afgelopen, denk ik. The Station Inspector. Ik draai muziek uit de film Hugo, muziek van Howard Shore. En dit is het nummer A Train Arrives in the Station... You don't have to wait until next summer to get your Game of Thrones fix. soundtrack Hugo Howard Shore. En dan kom ik bij een, ja, eigenlijk een beetje klassiekachtige muziek en van een hitserie, Games of Thrones, Games of Thrones, en daar de titelmuziek van City of Prague Philharmonic Orchestra. Ja, dit komt van CD, die is onlangs uitgekomen in City of Prague Philharmonic Orchestra. Ik dacht eind februari die is die uitgekomen met muziek uit uh, de bekende Game of Thrones. Uh, daar, zit, daar zat mooie muziek op, onder andere deze, Goodbye Brother. Nog maar één doen op de mooie muziek van de City of Prague Philharmonic Orchestra. The Game of Thrones Symphony, heet de CD. Uh, the Children. wat oh, doen we season 1, de finale. De ECD is 24 februari jongstleden uitgekomen. Dus hij is nog vrij nieuw. En dan kom ik bij de muziek van Randy Edelman. En die heeft de muziek gecomponeerd van een film... die heet De Kop. Ik ga er gewoon met uitdraaien. draaien. Komt-ie. Astoria A story of theme. is CFM. En dit is CFM Cinema. Met muziek uit de film Kinderkartenkop, Een film die aanstaande woensdag 8 maart gedraaid wordt. Een film van Ivan Reitman met in de hoofd Arnold Schwarzenegger. Best een aardig film. Heb je hem nog nooit gezien? Is het wel de moeite waard? The Love Team. Zwartsenekker is de, held, de titelheld die verzeild raakt in de peuterklas... wanneer hij met politiepartner op zoek is naar het zoontje van een drugshandelaar. Aardig film, zeker de moeite waard. Nog één stukje uit deze film, uh, de kindergartenkop... Een andere film die ook deze week op televisie is: de film The Town. En daar is muziek van Henry Craigson Williams en David, kijken, David Buckley. En dit is nummertje Fenway. Nou, als het over Fenway gaat, dan weet je meteen dat deze film in Boston speelt. Daar heb je namelijk het hoenbalstadion Fenway Park van de Boston Red Sox. Down is een film van Ben Affleck Acteur Ben Affleck kroop na zijn sterke regiedebuut in Gone Baby Gone Voor de town wederom op de regisseurstoel Hij speelt in zijn spannende misdaad thriller zelf de hoofdrol van Duck McRae Een succesvolle bankrover die verliefd wordt op een door hem gegijzelde bankmedewerkster De film is gesitueerd in Charleston in Boston De wijk met het hoogste percentage bankovervallen ter wereld Tevens de evenste wijk waar Affleck zelf opgroeide stukje horen van een uh, ander nummer, Sunny Days... Ik heb nog een paar films op de rol staan. Ik ga een paar kleine stukjes draaien. Uit de film Live As We Know It. Een muziek van Blake Neely. En die film is maandagavond. Begint, is net begonnen zie ik. Live As We Know It. Romantische comedy. En daar draaien we even kijken. Of we daaruit draaien uh, het uh, Neighbors. Brindo Blake Neely at film *Life as We Know It, and it is a love theme. Ja, onder deze romantische klanken moeten we toch zeggen dat het weer op zit. Twee uurtjes filmmuziek. er zat weer van alles tussen. Maar daar zijn we nu natuurlijk weer toe aan de film Dalla Maison, Philippe Hombie. Ja, we hebben weer van alles gedraaid. Popmuziek, klassieke muziek. Deze keer niet zoveel jazz, dacht ik. Twee uur was bijna overwegend allemaal klassiek. Maar goed, dat moet ook later op de avond, wat rustige muziek. Alice in Wonderland was de top de soundtrack, vond ik zelf. Maar ook Games of Thrones was natuurlijk meer dan de moeite waard. En The Night Manager, mooie muziek. En in Circus Zandvoort kan je natuurlijk ook films kijken van de week. Ik zal even kijken wat er, er speelt. Fifty Shades of Darker is er nog te zien. Op, uh, even kijken hoor, of dat nog kan. Uh, Brimstone. En natuurlijk Lala en dinsdagmiddag om half twee. Ik zou zeggen tot de volgende week. Zelde tijd. Zelde zender. CFM. Voor zo direct. Sliep wel. Mooie dromen. En morgen gezond weer op natuurlijk.